Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Gutekke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, in dit is de dag. Duizenden Nederlanders maken zich zorgen over het lot van hun sponsorkinderen op de Filipijnen. En hoe erg is het als de geldautomaat uit het straatbeeld verdwijnt? Nu is het NWS Journaal met Raymond Serré. China wil boeren meer zeggenschap geven over het land dat ze bewerken. Het Centraal Comité van de Communistische Partij heeft net een plenaire zitting van vier dagen afgesloten waarin de grote beleidslijnen voor de komende vijf jaar zijn uitgezet. Correspondent Marike de Vries over de gevolgen voor de Chinese boeren. Ze mogen kortom hun eigen land kopen en hun eigen handel gaan voeren, zodat uh, ook zij meer de vruchten kunnen plukken van die economische groei van de afgelopen jaren. De partij heeft verder besloten dat de vrije markt een grotere rol gaat spelen. In de verklaring worden niet veel details gegeven... maar private ondernemingen worden belangrijke componenten van de economie genoemd. Staatsbedrijven moeten marktgerichter gaan werken. Veel middelbare scholen zijn ontevreden met het toezicht van de onderwijsinspectie. Dat staat in een rapport van het Duo Onderwijsonderzoek... waarvoor bijna duizend schooldirecteuren, teamleiders en docenten zijn ondervraagd. Van de ondervraagden vindt meer dan de helft... dat ze te veel worden afgerekend op toetsresultaten en behaalde diploma's. Daardoor gaan veel scholen na een bezoek van de inspectie prestatiegerichter werken. En dat gaat vaak ten koste van individuele leerlingen... die meer zorg nodig hebben, zeggen de scholen. De Verenigde Naties zeggen dat er zeker 220 miljoen euro nodig is voor de hulp aan de slachtoffers van de orkaan in de Filipijnen. Volgens de VN zijn zeker 11 miljoen mensen getroffen. Ze hebben behoefte aan voedsel, drinken en andere hulpmiddelen. De eerste voedselpakketten zijn uitgedeeld, maar volgens onze verslaggever Matthijs van de Wiel zijn veel plekken nog verstoken van hulp. Hij is in het rampgebied. En wat ik zo heb kunnen zien, is er bijna geen dak uh, meer over. Enorme modder op de grond, heel veel bomen omgewaaid. En uh, heel veel uh, elektriciteitspalen, waardoor het stikken donker is hier. Je hoort hier op de achtergrond. En aangegaat dat is het kantoortje van het Rode Kruiswijk nu staat. Daar hebben ze wel licht, maar verder nergens in de stad. Het voortbestaan van de Noord-Brabantse schutterstradities is verzekerd. De tradities komen op de lijst van nationaal immaterieel erfgoed. De schutterschilden zijn vooral bekend van het jaarlijkse koningsschieten. Een feestelijk evenement met veel pracht en praal. Hoe de schutterswedstrijd verloopt, verschilt per regio en plaats. Aan het eind van de wedstrijd levert de oude koning zijn versierselen in. En die worden met veel ceremonieel overgedragen aan de winnaar van de wedstrijd, de nieuwe schutterskoning. In Amsterdam is voor het eerst een test op de weg gedaan met zelfrijdende auto's. Op de A10 werd gereden met auto's die zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband van onder meer TNO, de TU Delft en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De partijen willen dat automatisch rijden voor veel mensen beschikbaar komt. Het is de bedoeling dat er een gebruiksvriendelijk systeem komt dat kan worden ingebouwd in nieuwe en bestaande auto's. En dan het weer, bewolkt, af en toe regen of motregen... in de loop van de middag vanuit het noordwesten langzaam droger... temperatuur rond 9 graden. Komende nacht voorstandig grond en kans op mist. Morgen geregeld zon en dan wordt het 9 tot 11 graden. René Passet, ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A13 Den Haag naar Rotterdam... door een kapotte vrachtwagen bij de afrit Berkel en Roderijs. En daarom staat uh, er 3 kilometer file en is de rechte rijstrook dicht.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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elsbet Gutteke en Thijs van den Brink. Dit is de dag waarop duizenden Nederlanders zich afvragen of hun Filipijnse sponsorkindje nog leeft. Rina Molenaar van de hulporganisatie wordt inderdaad. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Krijgen jullie veel telefoontjes van bezorgde sponsorouders? Ja, dat is uh, behoorlijk veel. E-mailtjes, telefoontjes. Het gaat de hele dag door eigenlijk. Sarah Kroos gaat de planken op met haar nieuwe show. Van Jewelste heet die. En Sarah, in je show gaat het heel veel over genante momenten in je relaties. Die je kan veroorzaken. Wat, wat, wat was jouw laatste domme opmerking thuis? Weet je dat nog? Oh, dat is, uh, dat is ontelbaar. Maar uh, een, een van de, van de leukste genante momenten vind ik met mijn moeder in de, in de wellness. En met je moeder naar de wellness wordt er heel gauw wellness niet En dat is, uh, zaten we met z'n tweeën in de sauna met zo'n badjas. En dat was zo, zo genant uh, ook. Uh, ja, dat is één. Van de, van de fijnste conferences, ook geworden in het programma. Nou, wij mogen twee, programma, twee kaartjes weggeven voor jou, een van jouw voorstellingen. Ga naar de website, dit is de dag van nu en beschrijf daar een uh, gênante situatie. Uh, doordat u wat dom zei of iets anders deed, wat niet helemaal kon. En te, tegen drie uur selecteren we dan twee gênante momenten. En die mensen die krijgen een kaartje. Alex Bogen zit ook aan tafel, hij schreef een boek over de dood. Maar vooral het leven van de 13-jarige Cedar Soares. De Rotterdamse jongen die tien jaar geleden op straat zomaar werd doodgeschoten terwijl hij aan sneeuwballen gooien was. Huishistoricus Wim Berkelaar buigt zich over het verdwijnen... van de geldautomaat uit het openbare leven. En live muziek is er van Dennis Kolen. Praat mee via Twitter met de hashtag DDD. We gaan even terug naar vanmorgen op deze zender. Veel nieuws over de Filipijnen. Indrukwekkend bijvoorbeeld het beeld op de voorpagina... van de Telegraaf. Schreeuw om hulp. Er staan... Een stuk of vijf, zes kinderen op de foto. Kinderen houden tegen de achtergrond van die verwoeste huizen borden omhoog... met wanhoopskreten voor hulp. We need food, we need water and shelter. Uh, een jongetje houdt uh, een lege beker uh, omhoog. Zichtbaar geen water voor hem. En achter hen zie je de ravage die uh, de orkaan heeft veroorzaakt. Kinderen op de Filipijnen die hulp nodig hebben. Duizenden van hen worden financieel gesponsord door Nederlandse gezinnen. Ruim 2000 via Plan Nederland, 1100 via Compassion. En 1670 kinderen via de christelijke organisatie Woord en Daad. En de onrust is natuurlijk groot onder de ouders over het lot van die kinderen. Rina Modenaar is van de hulporganisatie Woord en Daad. Probeert hij natuurlijk zo goed mogelijk op de hoogte te stellen. Wat, wat zijn het van kinderen die gesponsord worden vanuit Nederland? Uh, dat zijn uh, meestal kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. Ouders soms ook. En die, uh, die hebben dus een sponsorgezin uh, hier in Nederland. En die uh, hebben regelmatig contact door uh, middel van post. En je merkt dat de betrokkenheid heel groot is van deze uh, ouders. Dus die zijn ook heel erg benieuwd van hoe is het nu met mijn kind dat ik sponsor. Ja. En zijn het vaak relaties die al wat langer bestaan tussen de die ouders hier in Nederland en de kinderen daar? Ja, dat is wel heel divers. Het zijn natuurlijk uh, allemaal kinderen uit arme gezinnen. Dus uh, we selecteren ook echt op, op, uh, op de armoede, zeg maar. Maar je hebt kinderen, die, die, je hebt sponsors die uh, nou ja, nog maar een paar maanden sponsor zijn of... of al jaren en dan heb je natuurlijk een veel grotere band met zo'n kind. Ja. En wat houdt het sponsoren in? Wat, wat doen die ouders vanuit Nederland uh, voor die kinderen? In, in ja, het is dus uh, echt financiële sponsoring. Dus uh, ze, ze, ze maken een bedrag over en door dat steuntje in de rug kunnen kinderen uit arme gezinnen naar school. Hebben ze onderwijs, christelijk onderwijs, gezondheidszorg en uh, krijgen ze ook voedsel. Dus ja. dat is uh, net echt, het verschil. essentieel om, om goed ja. te kunnen overleven. Ja, u zei net al, we worden gebeld. We krijgen mails van mensen die zich natuurlijk allemaal afvragen hoe het met die kinderen gaat. Kunt u iets voor ze betekenen? Ja, het was in de eerste dagen wel lastig, vooral gisteren. Want toen hebben we, we hebben wel steeds contact gehad met onze partnerorganisatie AMG Filipijnen. Die waren gelijk op Skype, dus dat was heel erg mooi. Maar zij zitten in Manila. Manila is niet getroffen. Uh, zij werken op uh, drie eilanden die wel zwaar getroffen zijn. En daar konden ze in het begin geen contact mee uh, krijgen. Dus uh, nou, we hebben eigenlijk, net voordat ik vertrok... heb ik uh, nog even contact gehad met onze partnerorganisatie van AMG. En toen pas heb ik echt gehoord welke gebieden getroffen zijn. Dus we kunnen nu vanmiddag ook in kaart brengen... welke ouders, sponsorouders we echt gerust kunnen stellen... en bij wie er nog steeds onzekerheid moet uh, blijven. Ja, want die zijn er ook. Ja. Je kunt niet over alle, over alle nee. kinderen uitsluiting nee. geven. Nou, een van de, van de sponsorouders hebben we aan de, aan de lijn. Marlies van den Knijf uit Bergen-Ambacht. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft zelf drie kinderen hier in Nederland. En u sponsort een kindje op de Filipijnen. Wat is dat voor iemand? En dat is een meisje. Ze is uh, 20 oktober acht jaar geworden. En ze heet Michaela. Ja, en en wat, kunt u iets vertellen over hoe zij leeft daar? Um, ze heeft nog uh, twee zussen en een broer. Zij is het jongste kindje. Um, maar ze woont ook gewoon bij haar ouders ja, en ze gaat daar naar school. Ja, en u krijgt regelmatig post van haar? Ja, ja, ja. regelmatig contact. Ja. Ja, en hoe is dat in het gezin? Ook voor de andere kinderen? Ja, dat vinden ze heel leuk. Ze zijn al heel enthousiast als er van Michaela post komt. We hadden juist uh, eind oktober nog een briefje van haar waarin ze bedankte voor de tekeningen die de kinderen gemaakt hadden. Dus dat is uh, wel heel leuk. Ja, ja, dus een contact ook met het gezin. Ja. Nou, toen hoorde u natuurlijk over de, over de tyfoon. Wat, wat, wat dacht u toen? Ja, leeft ze nog? Dat was je gedachte. En toen vroeg mijn zoontje, mam, dat is waar Michaela woont... kunnen we ze niet halen? Ah. Dat was gelijk de reactie, ja. ja, ja. En nu heeft u contact opgenomen met woord en daad toen ook? Uh, niet onmiddellijk. Je weet natuurlijk... Um, het is een enorme chaos. En je hoopt ook ergens dat het niet in haar gebied is... Nee, want u weet wel precies waar ze woont. Dus u kunt zelf op de kaart kijken van waar, of het wel of niet zo is waarschijnlijk. Nou ja, je, je weet niet haar exacte adres. Want oh ja. je hebt de postgaat via die partnerorganisatie. En toen zat ik gisteren op de website te kijken... en toen zag ik dus dat dat gemeenschapscentrum dus wel helemaal verwoest is... Ja, en toen heb ik dus toch besloten contact op te nemen met woord en daad. Van ja, ja, weten jullie wat? Ja, nou toen nog niet. Nu wel, ja. mevrouw Modenaar, kunt u iets ja, zeggen? Ja, ik heb uh, inderdaad gehoord dat uh, deze sponsor in de studio zou komen. Dus ik heb heel snel een check gedaan. En uw kind woont in uh, Quezon City. Dat is dicht bij Manila. En uh, wij kunnen zeggen dat uh, dat uh, centrum niet uh, getroffen is. Dus dat het kindje in leven is. Okay. Oh, nou dat is heel fijn om te ja, horen. Ja, dus ja. In, in uw, uw, ja. uw sponsorkind, uh, daar gaat het goed mee. Ja, gelukkig nou, zeg. Goed. Dat kan ik ook even tegen mijn kinderen vertellen. Ja, ja, want die willen dat natuurlijk ook heel graag weten. Inderdaad, ja. ja. Dank u wel, mevrouw Van den Knijf. Prima, geen dank. Graag gedaan. Ja, mevrouw Modenaar, dit is dan een, een kind waarvan u zekerheid kunt geven. Van hoeveel heeft u nog geen beeld? Uh, even kijken, heel snel uh, opgeteld zijn dat er uh, rond de 400... maar we van niet weten of ze echt... Uh... Of het goed met haar gaat. Ja. Hoeveel sponsorkinderen heeft u op zich? Uh, ja, er werd gezegd, maar in het totaal zitten we op 1750 uh, ja, sponsorkinderen. Ja, dus ja. dat zijn nog best wel een heleboel ja. waar, waarvan u dat nog ja. niet weet. Er zijn ook andere projecten door jullie uh, op, uh, op de Filipijnen. Uh, hoe hebben die de ramp doorstaan? Uh, tot nu toe, wat we horen, uh, goed. We hebben van één partnerorganisatie nog geen contact gehad. We hebben ook geen uh, alarmsignalen gekregen via, via uh, de mail. Maar we zijn nog steeds aan het proberen contact met hen te zoeken. Ja, en dat is eigenlijk het grootste probleem... als ik u contact krijgen en horen ja. hoe de situatie ter plaatse is. Ja, dat klopt. En, en hoe zit dat? Want, want liggen er draaiboeken klaar bij hulporganisaties... voor het geval dit soort dingen gebeuren? Of is dit van zo'n grote omvang dat je je daar eigenlijk niet op voor kan bereiden? Ja, wij hebben al heel wat rampen helaas gehad. Uh, dit kun je eigenlijk wel vergelijken met het tsunami en de Haiti-situatie als we nu even een grove inschatting maken. Met dit verschil dat uh, bij ons de partners, die zijn gesitueerd in Manila... en dat is een gebied wat niet getroffen is... dus dat is veel makkelijker opereren dan toen wij in Haiti hulp moesten verlenen... want toen waren de partners zelf ook getroffen. Um, zodra er een ramp plaatsvindt zoeken wij als eerste contact met onze collega-organisaties. Wij hebben een noodhulpcluster met uh, Dorcas, Thier, Kind, Zoa en Woord en Daad... En uh, nou op zaterdag hebben we al contact met elkaar gehad. En gezegd van, hé, hey, uh, hier is iets groots gaande. Wat ja. kunnen wij met elkaar gaan doen? Ja, zo, om te voorkomen ook dat elke organisatie... op zichzelf weer het wiel gaat uitvinden. Ja, zowel in Nederland als ook in het veld. Want ja. we gaan ook uh, de komende week... een, een, een gezamenlijk assessment uh, met elkaar uitvoeren. En kijken, wat is er in de gebieden? Uh, wat was er door, door onze lokale partners al gedaan? Waar zien we nog gaten? En hoe kunnen we die gaten vullen met elkaar? Ja, want dat is ook wel de kritiek. Dat hoor je hier natuurlijk nu ook weer. Mensen zeggen, oké, okay, GEO 5 en 5 is open. En dat willen we wel geven. Maar komt dat geld dan wel goed terecht? En werken die organisaties wel goed samen? Wat u betreft wel dus. Nou wat ik heel belangrijk vind is. Je kunt heel veel aan windowdressing doen. En in het land zeggen. We hebben één uh, gyro nummer. En we gaan met elkaar uh, gezamenlijkheid uh, zoeken. Ik vind het heel belangrijk dat er in het veld gezamenlijkheid uh, gezocht wordt. Dus dat je geen dingen dubbel doet. En uh, nou met dit gezamenlijk assessment denk ik. Dat wij wel overlap gaan voorkomen met elkaar. Ja. Nou, maar mag ik uh, jullie zo vragen? Ja. Die Filipijnen. Wat, wat, hoe schat u dat in? Kijk, je, je zit hierop. En je kijkt naar de Filipijnen. denk je ja de Filipijnen. Denk ik nooit over. Nou, nee. ja, je weet de politieke situatie vroeger en nu. Maar leef je de Filipijnen in Nederland? Ik verbaas me al van 1750 kinderen. Ik, ik heb nooit contact met een Filipino. Je hoort in mijn omgeving nooit iets iemand over de Filipijnen praten. Hoe is dat eigenlijk in Nederland? Die 1750 kinderen zijn kinderen in, in de Filipijnen. Ja, die in, die is, Pardon, worden, natuurlijk. Ja. Maar die worden gesponsord in Nederland. Nederlands. Ik weet niet lief... heel goed of er heel veel uh, Filipino's... Ik weet wel dat, dat op de scheepsvaart heel veel Filipino's uh, werkzaam zijn... Um, ik heb ook wel wat contacten met Filipinos in Nederland. Maar wat ik uh, zie aan sponsors... zijn dat vooral Nederlandse sponsors die de uh, Filipijnse kinderen... Ja, dus uh, de Filipijnen leven ook wel in Nederland. Hè? Je hebt bepaalde landen waar het heel sterk leeft. Je denkt, ja, hoe sterk oh, de Filipijnen? Leven. Ja, ja, ja, dat bedoel ik ja, eigenlijk. Ja, ja, dat, ja. Dat dus je leeft verwacht heel veel sterk. openings van, van, van zo'n vijf 5 vijf actie? Ja, zeker wel. Okay. Ja. Even terug naar die kinderen, want dat zijn er best veel. 1750 vanuit Nederland uh, daar ondersteund. Ja, er zijn natuurlijk nog veel meer kinderen daar. Maar wat, uh, wat zijn de omstandigheden waarin zij leven over het algemeen? Is het een, is het een heel arm land... Uh, Filipijnen is een land wat je wel economisch ziet groeien. Dus je ziet echt uh, dat, dat, er opkomst, uh, dat er een economische opkomst is. En wij hebben onze partnerorganisaties om die reden ook heel erg gestimuleerd... om eigen fondsen te werven, waar ze ook best wel succesvol in zijn. Aan de andere kant zie je ook hele gebieden waar echt de armoede schrijnend is... en nog gewoon sprake is van uh, ondervoeding. Dus uh, de, de grote verschillen die zijn enorm. En de centra waar wij zitten, dat zijn wel echt de arme gebieden. Uh, de, de, de eilanden, zeg maar, waar je echt armoede hebt. En waar je mensen ziet die gewoon honger uh, hebben... Ja, en die kinderen komen dus ook uit, <coughs> uit gezinnen die in die armoede leven. Ja, dat moment. klopt. Ja. Ja. En, en is zo'n beetje geld, want het zal, het zal niet heel veel zijn, dan voldoende om die kinderen dan ook wel weer een, een beter leven te geven? Het kleine beetje, het, het steuntje in de rug, dat kan soms juist inderdaad wel helpen. Hè. Wij in de Filipijnen is de overheid scholen, de overheid die geeft onderwijs, nou dat is dan s'morgens en dan smiddags krijgen ze in dekencentra. Ik ben een beetje verkouden ja, dus ja. <coughs> Gaan we toch? Moeten, moeten ik vraag even aan Sarah, want jullie hadden thuis vroeger ook een sponsorkindje. Ja, wij hadden via, wat, wat toen Foster Parents <kwijnt> was, dat is nu geloof ik Plan Nederland, hadden wij uh, inderdaad uit de Filipijnen, grappig dat oh, u oh. net vroeg, of dat leeft, toevallig, uh, ja, of niet toevallig, dat weet ik niet, maar een kindje uit de Filipijnen, Dennis, dat wij sponsorden. En inderdaad wat die mevrouw aan de telefoon net uit Bergambacht zei, dan maakte ik een tekening voor hem en dan kreeg ik weer een tekening terug. Want ja. jij komt ook uit Bergambacht, toch? Of je hebt daar gewoon Nee, wel in de buurt trouwens, in, ja. in Zuid-Holland. Ja. Er is een bepaalde connectie de ja. de de ja. Maar dat is wel inderdaad de magie... van dat je een, van een tekening krijgt als ja. kind van een kind zo ver weg. Dat maakt het ook, uh, dat vind ik zo mooi ook in dit soort organisaties... maakt het voor een kind eigenlijk veel begrijpelijker... Uh, dat er dus kinderen ver weg wonen in armoede... in plaats van dat het zo'n hele wollige context is. Dus ik kreeg van hem een tekening, hij kreeg een tekening terug. Dat is gewoon contact tussen twee kindjes van acht, negen jaar. Mm -hmm. Alleen mijn moeder kon daardoor heel goed uitleggen aan mij... Uh, dat Dennis in een hele andere uh, leefomgeving ja. Uh, verkeerde. Ja, dus dan begreep je dat. Weet je ook hoe het is afgelopen met Dennis? Nee, of op een gegeven moment is dat de contact dan klaar. Ja. Dat is, uh, ik geloof, als ze, als ze, dat zal je beter weten, 16 zijn of 18... Toen hield dat contact op. Dus ja. dat, uh, ja. ik maar ik. volgens mij zag ik gisteren op Twitter... dat jij de opbrengst van je voorstelling van gisteravond... ook onmiddellijk te beschikking stelde aan de Filipijnen. Van vanavond, vanavond. ja. Vanavond. ja okay. Dolf Jansen uh, riep daartoe op de, tot alle cabaretiers eigenlijk op de social media. van uh, Ik geef uh, Dolf was inderdaad gisteravond. Gisteren speelde ik niet, dus ik speel vanavond in Barneveld. En dan gaat de hele opbrengst gaat inderdaad direct naar Giro 5-5. Okay, is het en, al vol? Het is nog niet vol, dus als je komt, dan kom ik een goede doel. Ja, doel. Ja. Ook al vind je jou niet leuk, kan je nu toch een keer... Ja, ik wil helemaal komen. niet om lachen. Nee, maar dat is wel... Ik hoop wel ook dat meer cabaretiers dat inderdaad doen. Ja, het is het minste wat je kan doen. Ja. Rina Modena, kan je weer praten? Ik ga het weer gaat proberen. proberen. Ja, want de vraag is natuurlijk... De, al die ouders hier die willen natuurlijk weten hoe het met hun kinderen gaat. Wat, wat, wat kunnen jullie voor ze betekenen? Uh, nou, ik zei al van, we hebben heel veel contact met de AMG Filipijnen... maar uh, we hebben gisteren besloten dat ik zelf ook uh, maandag naar de Filipijnen ga vertrekken. Ik heb daar uh, contact op gehad met, met mijn collega uh, bij de AMG Filipijnen... en we gaan gewoon kijken of we, uh, nou ja, de detailinformatie waar sponsors toch om vragen of ik die kan gaan geven. Want als we dat aan onze partner allemaal vragen... die heel druk is met ja. de pure hulpverlening, dan, uh, nou ja, dan overvraag je ze misschien ook wel. Okay, dus je gaat er zelf naartoe? Ja, oh. inderdaad. Goeie reis. Dankjewel. Straks praten we met Sarah Kroos over haar nieuwe cd van je De Twee luisteraars kunnen een kaartje winnen voor een van je optredens. Ga dan naar uh, Dit is het dag nu en beschrijf een gênante situatie tussen u en uw partner... of vrienden of kennissen. Want daar gaat de show van uh, Sarah voor een groot deel over. Nu eerst een liedje van Sarah uit de nieuwe show... Jij maakt mijn dagen. Als ik terugkijk En dat doe ik Liever niet Omdat je Dan zo Pijnlijk helder ziet Als ik terugkijk Meende ik toen echt Als ik terug was dat met het lied Jij maakt mijn dagen. Straks naar half drie praten we met haar over haar nieuwe show. Welkom in de tijdmachine. Lindberghla, naar welk jaar gaan we? Ja, we blijven dicht bij huis, Thijs. We gaan naar 1939. Nou, daar zijn we dan. Vooraan van de Tweede Wereldoorlog. Uh, Hitler stak de wereld in brand. Maar in New York uh, bracht de City of uh, Citibank of New York. voor het eerst een automaat uit uh, in New York. voor de New Yorkers waar je bankbouillet uit kon halen. Een geldautomaat. Ja, daar hebben we het dus over. In 1939, toen had het al een geldautomaat. Ja, maar het was geen succes. Oh. Wat vergeet niet, dat, dat, is ook, dat, ja, dat is ook interessant, dat, dat praten wij natuurlijk nooit meer over. Toen de tijd had je geen giroloonstrookje... Je had geen pinpas. Je kreeg gewoon je loonzakje overhandigd al niet op dat zakje geborduurd uh, wat je kreeg. Hè. Dus hoe uitgegrekt het ja? netto. Ja, okay. Of er zat een briefje bij. Dus kortom, de die automaat was een complete revolutie. Maar ja, er werd door de mensen ook gewantrouwd. Die denken, ja, wacht even, ik moet het wel na kunnen tellen. En, ja, ja, en krijg je maar, voldoende uit. uit. Komt toch natellen als je het eruit gaat halen? Ja, maar, maar komt oh. er voldoende uit. Oh. He, die techniek werd toch gewantrouwd natuurlijk. Er werd toch iets wantrouwens naar gekeken. Ja. Dus het is heel snel ook te zien gegaan. Oh, dat, dat is ook niet een nee, van dat is nooit succes. Nee, succes. Je zou zeggen, alles wat die Amerikanen aanraken nou, is big business. Nee, maar niet nee, waar. Nee, dat niet. Okay. Ah, bijna het is, alles, ja, het, het ja. was er wel, maar het is nooit een succes geworden. Nee. In Nederland? Wanneer was de eerste pin -auto? Ja, ja dat is interessant. Kijk, in Nederland zit er op exact, ja dat is toeval, maar uh, zo is het. 30 jaar later werd hij geïntroduceerd in de Bijlmermeer. 1969. 69 dus. En toen, nu natuurlijk altijd bekend vanwege Probleemwijk en weet ik het allemaal. En, nou ja, je kent het wel, maar toen natuurlijk Krachtwijk bij Uitstek. Dit was het Nieuwe Nederland. En dus zit je daar, dat heet de gemeente Giro Amsterdam. Ook zo'n term, gemeente Giro Amsterdam. Ja, dat is helemaal weg. Het van die blauwe bussen, toch? Ja. ja. Nou ja, Het Wat goed, je weet dat nog. De gemeente nou, ben Giro je Amsterdam. Ja, ik weet het nog niet. Stukken jonger dan ik. Stukken jonger dan ik. Gemeente Giro Amsterdam, die introduceerde daar een... Uh, pinautomaat. En was die wel succesvol? Nou ja, het grappige was. 350.000 kla uh, klanten, particulier en uh, zakelijk, maar het werd geen succes. Dat werd toen al als niet een succes beschouwd. Waarom dan? Nou ja, je hebt 13, 13 14 miljoen mensen, nu heb je er ongeveer 17 miljoen. Ja, het, het sloeg toch te weinig aan. Zou mensen ook... bleven gewoon naar de bank gaan om geld op te halen. Ja, in plaats ja van en, en die, ja, dat komt, kijk, wat was in de jaren 60 gewoon geïntroduceerd? Dat was de cheque. Dus je kon, je kon uh, een blanco cheque krijgen, daar komt die uitdrukking een blanco cheque vandaan. Dan kon je dus zelf. Naar de bank en geld ophalen. En ja, naar een bank gaan. Ja, vergeet niet, we zitten in een heel ander Nederland. Wij zitten nu in een compleet geïndividualiseerd Nederland. He, je, je doet alles zelf. Die jonge lui, die hebben zo'n telefoontje, dan kun je ook nog. Die hebben gemiddeld, geloof ik, 1350, schuld, 1350 euro schuld. Jullie kinderen misschien. Dankjewel, Wim. wel, Wint. Ja, misschien. vraag het even na. natuurlijk niet, hè? we begrijpen. Nee, van Thijs ongetwijfeld. Maar ja. um, 1350 euro schuld, dat, een beetje, nou, dat is een soort gemiddelde. Ik, ik zeg dat een beetje. Ik zeg dat zo. Uh, ik haal er te veel bij. Om, ze kunnen het allemaal zelf doen, dat geld. Hè. Want je dat kunt, komt ook uit door die pinautomaat, die 1350 ja, je, euro. Nou ja, je kunt allerlei dingen zelf doen. Je, krijg, je kunt dat opladen, weet ik, hoe je dat allemaal doet. Ik ben technisch een leek. Bij, eh, eerste klas. Maar die individualisering was er toen niet. Toen ging het u als. Uh, vader, uh, huisvader, ging je naar de bank en dan haalde je het geld op. En dan gaf je moeder, gaf je een bedrag en dan kon ze huishouden mee doen. Precies, zo ging dat. We praten erover omdat de Rabobank, de Rabobank bekend heeft gemaakt allerlei pinautomaten te sluiten. In kleine dorpen als Rietmolen, Harreveld, Benthuizen en Bredevoort. In dat laatste dorp ging dit weekend zelfs mensen de straat op om te demonstreren. Pinnen in Nederland gaat veranderen. Een bank dat begonnen is als een boerenleenbank, trekt nu weg vanuit het platteland. En ze vergeet gewoon dat deel van de samenleving. In Benthuizen kan er binnenkort geen kerst geen, geen, geen geen meer ge worden gehaald. Het is toch een van de eerste levensbehoeften dat je geld hebt waarmee je boodschapjes kan doen. Voor alle generaties die er zijn is het wel belangrijk. Vooral de oudere mensen en mensen die niet zo mobiel zijn. Heel veel mensen die zeggen we zeggen uh, onze rekening op. Heel veel protesten. Het nieuwe pinnen. Dit kan gewoon niet. Ja, weer de pinautomaat, we kunnen niet meer zonder. Ja, nou ja, ik, ik had een redacteur in de lijn, de, de jullie welbekende Kemp. En die zei toch een intelligente opmerking tegen mij, vond ik. Die zei: Kijk, vroeger werd het allemaal natuurlijk, werd er toch wat gewantrouwd. Pinautomaat, 39, geen succes. 69, 350.000 klanten, maar ja, toch geen succes. Nu is het zo, dan zitten we anno 2013, dat de mensen natuurlijk zeggen: Ja, bank weghalen. Wat flik je me nu. Gek genoeg, terwijl we dus in 2018 die bankencrisis hebben. Je hebt die serie De Prooi gehad met Pierre Bokma als Rijkman Groening. Dus aan de ene kant bestaat er gigantisch wantrouwen tegen de banken. Aan de andere kant heb je natuurlijk dat onderzoek van Motivaction. He, dat onderzoeksbureau, en die praten over de nihilistische burger. De nihilistische burger, die verwacht alles van de overheid. Die verwacht alles van die banken. Tegelijk lopen ze altijd op de schelden en te mopperen. Dus de consumerende burger. Ja, maar Wim, luister, we hebben toch helemaal geen enkele keus. Dat ge ons geld moet toch op een bank staan? We kunnen het toch niet onder ons bed leggen? Nee, nee maar ik bedoel dit, Elspet. Kijk, je zou, zeggen, je zou kunnen zeggen: die bank zit in Bredevoort. Kleine plaats. En denk jij, ja, ik ga niet iedere keer met een autootje rondrijden. En dan moeten we uh, de, de zaak vullen. Dat heeft een rationeel argument. Uh, maar die burger denkt, ik wil hem hier en nu. Nou, voor de oudere mensen is dat heel begrijpelijk. Maar die burger is natuurlijk ook, die eist veel, die wil veel. Op jij vindt het een beetje overdreven dat mensen daartegen protesteren. Nou ja, kijk, voor de ouderen onder ons. Ja, ik zie dat mijn ouders, dat zijn natuurlijk uh, mensen van boven de tachtig. Ja, die, die, die, daar moet ik zelf geld voor halen. Die, die, weten, die weten niet hoe dat werkt. Daar kan je en voor, jij zorg... inmiddels wel. Uit de muur. Ja, ja, nee, ik, weet, ik, ik weet niet ja. veel hoor. Ik weet niet veel. En ik doe nog steeds niet aan uh, computerbankieren. Oké. Okay. Nee, internetbankieren. Uh, ja. <laughs> dat dat, dat, dat <laughs> weet ik altijd nog wat wel aan trouwens Nee, maar Wint, Vroeger had elke plaats had een bank. Nu ja. hebben ze alleen nog een pinautomaat en die wordt ook nog afgepakt. Ja, ik snap maar dat, het wel. Ja, je bedoelt, je snapt de woede wel. Ja, ja nee, ik snap die woede ook wel. Maar je moet ook uh, begrijpen: die banken, dat is ook een lastig dilemma voor die banken. Die nou, mensen. Dat mee. Ze, maken, nou, ze hebben geld zat daar. Laat maar gewoon het automaat staan hoor. Ja, nou ja, daar heb je ook wel weer een punt. Daar heb je ook weer een punt. Overigens nog mag ik nou even één ding aansnijden. Wat grappig is: dit is de Rabobank. En je zou je kunnen voorstellen, kan het niet bewijzen, dus geen hard bewijs voor, maar je kan je voorstellen dat, dat juist als het om de Rabobank gaat, dat er meer verontwaardig is. Want dat is de bank van ons, dacht men altijd voor het libo gaan. Sinds vorige week. Ik ja, ik denk ja, dat ja. dat sinds vorige nee, week. Nee, ja. maar de, de Rabobank heeft zelf natuurlijk altijd gedaan. Wij zijn een goede bank. Ja, ze zijn natuurlijk twee keer de mist in gegaan in eerste plaats met het sponsoren van die dopingjongens. Uh, van Bogert. En zijn daar hebben we die. jarenlang van genoten, Wim. Dat geeft niks. Nee, maar dat waren dopingzondags. Ja, jij kan daar natuurlijk heel vroom over praten. <lacht> maar, maar je moet nuchter zijn. Die jongens hielden zelf altijd een, een net gezicht. Wij doen dat niet. Ga niet. door. Je andere ik, punt. Ik, nee, maar ik moet dat toch even tegen onze sportfans zeggen. Je dacht toch, als die Bogert de, de berg op klom, denk je, nou, die Rabobank, t-shirtje aan, dikke nollen. Geen vestina. Hij ging wel hard. Hij ging hard, nee, maar nu begrijp ik ook wel. Dat, <laughs> ja. uh, dat is één punt. En nu met dat Libo-schandaal. Kijk, wat wel weer sympathiek was, vond ik... dat was die, die Piet Moerland. Naïef. Hij was naïef, dat is de chef van de Rabobank. Ja. In alle naïviteit meteen dacht, ja, hoe kan dit... Dit kan helemaal niet. Da daar zie je dat, die, dat het toch een beetje kuifjes in wonderland blijft. Ja, want dat geloof je dan weer wel. Dat hij het echt niet wist en dat hij het echt niet Ik geloof op. dat, ja. ja. Ja, nee, ik, ik geloof het. Ja, dus, ik, ik, ik, ik ben knullig om te zeggen, omdat ik zelf op mijn universiteit werk. Het is een hoogleraar. Oh ja, een ja, het is, het is ja. Ja. weer een vreef ja. wassie. Ja, oké. Okay. Goed, straks na het nieuws van half drie. Sarah Kroos, de grappenmaakster. Is hij milder geworden? Dit is Radio 1. Het is half drie, het internationaal met Raymond Serré.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 De Chinese communistische partij wil de boeren meer zeggenschap en vrijheden geven. Er dreigt een tweedeling in China tussen stad en platteland waarbij de boeren achterblijven. Door een liberale boerenbeleid hoopt China de boeren meer mee te laten delen in de economische vooruitgang. Het mislukken van de vredesonderhandelingen tussen Congo en de M23-rebellenbeweging is de schuld van gastland Oeganda. Dat zegt de Congolese onderhandelingsdelegatie die de bespreking inmiddels heeft verlaten. Gisteren ontstond op het laatste moment oneenigheid over formuleringen in het vredesakkoord. En het voortbestaan van de Noord-Brabantse schutterstradities is verzekerd. De tradities komen op de lijst van nationaal immaterieel erfgoed. De schuttersgilden zijn vooral bekend van het jaarlijkse Koningsschieten. Een feestelijk evenement met veel pracht en praal. En dat waren de hoofdpunten. Het regent op veel plekken in Nederland. Zorgt dat voor files, Wijnandsvaan? Zwaan? Nou, op dit moment nog niet. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat de enige file... tussen knopend Ippenburg en Delft, vier kilometer. Er stond daar een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, wij vinden het fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten cabaretière Sarah Kroos. Met haar praten we over haar nieuwe show, historicus Wim Berkelaar. Met hem spraken we over het verdwijnen van uh, pinautomaten. Alex Bogers schreef een boek over de dood van het jongetje Sedak Soares... tien jaar geleden. En Rina Molenaar van de hulporganisatie Word en Daad. Met haar spraken we over de ramp op de Filipijnen. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DDD... of bezoek onze website ditisdedag.nu. Sarah Kroos, je show, je nieuwste show, heet Van je welste Gaat over relaties, las ik in mijn papier. Ik dacht, ja, relaties, elke show gaat over relaties. Maar het gaat met name over relaties tussen generaties en familieleden. Ja, relaties in de, in de familie, inderdaad. In de, in de familiesfeer. Ja. Um, uh, eigen bron daarin? ja In je eigen familie? Ja, ik, ik maak altijd uh, persoonlijke cabaret. Ik ben geen uh, geëngageerde politiek cabaretier. Dus ik maak over wat ik uh, meemaak en over wat ik omheen zie. En wat ik omheen zie nu is uh, uh, hoe generaties met elkaar omgaan. Dat is de kapstok geworden voor dit programma. Mijn uh, vader is 72, mijn moeder is 68. Ik ben zelf 32 en ik heb een dochter van 10. En hoe die drie generaties uh, uh, ja, het reilen en zeilen daarvan... en de verschillen en de overeenkomsten... Dat was um, mijn insteek. Mm -hmm. Ook omdat mijn ouders die hebben het huis naast ons uh, gekocht. Als vakantiehuisje. Ach nee, die meent het. Ja, inderdaad. Veel vrienden <lacht> reageerden inderdaad op die manier. Uh, dat ze zeiden, oh wat een nachtmerrie. En maar ze niet, wonen, op, niet om permanent te wonen? Nee, ze wonen er niet fulltime. Ik heb dat in mijn voorstelling, uh, hou ik dat, laat ik dat in het midden... of ze er fulltime wonen. Want we hebben bijvoorbeeld afgelopen zomer... toen zij het huisje aan het verbouwen waren... hebben we wel twee maanden fulltime dus naast elkaar gewoond. En Jouw ouders zouden naast jou komen wonen? Ja, naast okay. ons, Ja. Naast mevrouw en mij. Ja, thijs kan nog kind. steeds niet ja, nee, Ik dacht even dat ze het huisje naast hen zelf hadden gekocht en dat je nee, dan nee. daar op vakantie moest. Nee, naast, naast ons. Dus okay. ze zijn echt uh, en ook zonder overleg. Oh ja, want dat was inderdaad <laughs> de vraag van: hebben ze daar oh. overlegd? Uh... Nee. En dat is meteen het eerste ding die generatie overlegt niet. Oh nee. Die, <laughs> die doen gewoon. <laughs> die doen dat gewoon. En uh, toen toen uh, had ik eigenlijk de basis voor dit programma dat ik dacht: uh, oké, okay, nu wonen mijn ouders dus naast me. En uh, ik heb bijvoorbeeld een, een uh, lijn gezien tussen, de, uh, tussen mijn vader en mijn dochter. Want mijn vader die... Ja, daar hebben we een stukje van. Zullen we even luisteren? Oh. Ja. Als ik pech heb, zit mijn vader aan tafel naast mijn dochter. Want die twee hebben namelijk iets gemeen. Ja, die liegen niet. Mijn dochter liegt nog niet. En mijn vader liegt niet meer. En die combinatie, dat is echt fataal. Ja, ik kan ze ook nergens meer, meer naartoe nemen. Nee, dan zeg ik als we ergens op visite zijn... ja, sorry dat we zo laat zijn. De kat had op mijn tas geplast en ik was, allemaal, ik was wat kwijt. En dan zegt ze, toch, dat is helemaal niet waar. Je zei, we gaan zo laat mogelijk van huis. En we gaan zo vroeg mogelijk weer weg. Ik hoop dat er wat tevreden is. Dat is wat je zijn. Dat dus. Dat dus, ja. Onder andere. De generaties die dingen met elkaar deden. Gaat het eigenlijk wel goed? Die oude zonage. Ja, het gaat heel maar het erg goed. Het is natuurlijk leuk dat het een bron voor een, een programma is, maar ja, je moet, je, je moet er ook wel elke dag mee dealen. dan. Ja, nee, het gaat, het gaat heel erg goed. En het is, um, dat, dat is ook de andere kant van het programma. Uiteraard maak ik er heel veel grappen over en is dat herkenbaar voor, voor alle generaties ook in mijn zaal. Want het is echt gebeurd. Ja, het is. Nou ja, de basis is, uh, is echt gebeurd. Maar de ouders al... wonen echt naast ons. Ja. Zonder dat ze dat overlegd hadden. Ja, kan ja je dat kan je toch niet dat maken? Is echt zo, nee. <laughs> Man, fijn dat je luistert. Het was Thijs van den Brink die dat zei hoor. Ik niet. En de ouders van Thijs weten nu ook dat ze niet zomaar nee. een huisje mogen wonen. Met kopen. zelfs al, als je ergens gaat wonen, ga je voordat je de handtekening zet even kennis maken of de buur of dat een beetje klikt, toch? Ja, ja, dat ja, ja. hebben wij wel gedaan. Ja, ja, ja. vind ik niet vreemd dat je dat zegt. Nee ik, zou, nee, ik zou met mijn ouders ook wel even slikken. Ik ben erg op ze gesteld, maar. Nee. Ja, het is heel leuk. Heel veel mensen reageren zo. Dus toen, da daardoor wist ik ook van, oh, er zitten wel veel goede grappen in. Uh, ja, ja. Want het is, het is een punt van hoe je met je ouders omgaat en waar je eigen privacy begint. En hoe je je eigen leven wil leiden zonder uh, adviezen van... en het uh, kijkend oog van. Uh, dus, dus er zitten vooral heel veel grappen in. Maar de andere kant is natuurlijk dat ik heel blij ben... dat mijn ouders naast ons wonen en dat ze er nog zijn. En mm -hmm. dat is uh, de andere kant, zeg maar... ik heb een meer kwetsbare kant in het programma ook. En dat is het stuk dat ik... Uh, bijvoorbeeld nu de tafeldek. En dat ze allemaal aan tafel gaan. Mijn ouders nog allebei. En mijn vrouw en mijn kind. En uh, vrienden die er zijn. En dat ik nog geen bord minder hoef neer te zetten mm. nu. En uh, dat idee was, was mede de insteek. Dat ik dacht, ik wil dit moment koesteren. Wat we veel te vaak vergeten volgens ja. mij. Om te kosten dat iedereen er nog is als dat zo is. Ja, dat, klink, dat klinkt heel kwetsbaar en heel mooi. Jij bent natuurlijk je carrière begonnen als de vrouw met de harde grappen. Dat is eigenlijk de afgelopen jaren steeds minder geworden. Ja. Was je steeds liever? Uh, ik weet niet of ik niet lief was. Uh, toen ik die uh, harde of grappen je, maakte. je verborgen het, het misschien in beetje. Ja, waarom waarom maakte jij die harde grappen? Ja, ik, ik, ben, begonnen, ik ben nu 32. En uh, ik ben begonnen toen ik 18 was. Dus een bijna ook uh, historisch uh, erfgoed. Stap even worden. in de tijdmachine. Ja, ik stap even in ja, de ja, tijdmachine. De jaren 2000. <laughs> uh, nee, dus ik ben begonnen toen ik 18 was. En de thema's die je hebt als je 18 bent. Uh, dat zal voor iedereen gelden. Die zijn anders dan dat je 32 bent. En doordat ik zo jong begon. Was ik ook wat dat betreft ja, een heftigere variant zoals je dat bent van jezelf als je 18 bent. En ik ben een beetje opgegroeid op het toneel. Dus mensen zagen wat ik toen maakte, was wat me bezig hield. En dat is hetzelfde gebleven. Ik maak wat me bezig hield. Alleen de onderwerpen die me toen bezig hielden waren veel heftiger en uh, grover. En af en toe over het randje heen. Dus ik maak uh, cabaret. Ik maak vooral ik maak entertainment. Dus het is echt vooral om te lachen. En af en toe ook wel op het randje. Dat vind ik ook leuk om te doen. En dat, uh... Maar ik merk nu bijvoorbeeld, als ik naar mijn zaal kijk. Ik heb publiek van 14 jaar, uh, van 40 uh, tot 70 en alles ertussenin. Mm. Dus het is toegankelijker geworden en uh, luchtiger. Omdat ik dat zelf ook geworden ben. Ja, en, en vroeger had je meer de jongeren. die net zo boos of hard ja. waren als jij zelf misschien uh, in ja, die zaal. Ja, precies zitten. die boosheid bijvoorbeeld wat je zegt. die, ja, die is ze helemaal af. Ja, mm. dan maar dat komt, je, je hebt nu een vrouw, je hebt een dochter. en dus je bent gelukkiger. Of moet je ja, dat zo zien als je daarvoor... een angry young woman? Ja, dat, ja, maar het was daarvoor al... Uh, dat, ik, dat ik volwassener ben geworden, denk ik... al voordat ik mijn vrouw leerde kennen. En, uh, okay. Dat ik, dat ik um, ja, de, de onderwerpen veranderen, gelukkig. Want hmm. je ontwikkelt je ook als mens, ja. Je, ben, je, ben, je zei net, ik ben opgegroeid op dat toneel. Dat is ook best wel uh, een risico. He, dat je, je hele leven speelt zich af in de publiek. Ja. wij mogen allemaal met je meekijken. Heb je nooit gedacht, van, nou, nu niet meer? Nee, nee, nee? Want, want ja, dat is ik, pas erg. Ja, <laughs> ik, ik heb het leukste vak van de wereld. Ik heb altijd, als ik in de coulissen sta. En ik mag die zaal aan het lachen gaan maken. Ja, ik, ik sta altijd te popelen, dat is echt waar. Ik heb nooit, ik denk, oh, mensen zien te veel van me of weet ik wat. En bovendien, ik maak theater. En ja, ik... dat is waar, maar het gaat wel over je eigen leven. Ja, maar Kijk, wat... terwijl, als je de politiek op de hak neemt of mm -hmm. he, de, de, de misstanden in de wereld... ja, dan gaat het natuurlijk ook wel over jezelf, maar toch wel weer iets meer afgeleid. Ja, maar dat is mijn stil niet. Dat is, mijn stil is om mezelf kwetsbaar op te stellen. Er zit veel zelfspot in ook. Dat vind ik ook de leukste spot vind ik zelfspot. Nooit over de rug van een ander. Of over de naam van een ander bijvoorbeeld. Wat in de politiek wel vaak uh, gebeurt. Als je daar cabaret over maakt. En wat ik maak. Al die persoonlijke dingen zijn heel herkenbaar voor mensen. Ja. Gek genoeg hoe persoonlijker ik het maak. Ja. Uh, hoe herkenbaarder het is. Dus hoe je met je ouders omgaat. Hoe je met je kind omgaat. En dat vind ik zo leuk. Dat, dat die hele zaal daarom moet lachen. En dat verbindt je ook. Dus, dan, dan, dus kennelijk hebben wij allemaal als mensen diezelfde uh, angsten en onhandigheden en uh, dingen in onze families. Ja. En, die, en, en jouw eigen generatie, wat, wat, wat, uh, wat kan je over je eigen generatie zeggen dan? Want je zegt, ja, ik neem vooral mezelf op de hak. Ook. Ja. Wat, wat, wat doen jullie, uh, wat, wat een beetje raar is? Of wat, wat, wat? Ja, ik ben 32 en ik denk dat wat, wat mijn generatie heeft is. Ik heb nu bijvoorbeeld een stukje over de carrièremoeder in mijn uh, voorstelling. Dat is een moeder die je op het schoolplein direct. Kunt herkennen. Dat is namelijk met in de linkerhand een boodschappentas, rechterhand een laptoptas en de iPhone altijd tussen de oor en de schouder uh, geklemd. En dan dat kind ophalen. Dat ik ook zeg, volgens mij slaapt die vrouw zo. Ik denk dat ze niet eens slaapt. Ik denk dat ze zichzelf oplaadt samen met die telefoon. En ik denk dat dat een beetje het uh, heikele punt is van mijn generatie. Het, het, het, het, alles tegelijk Alles doen. tegelijk en het combineren. En dat je eigenlijk ook daardoor nooit bent waar je, waar je op dat moment moet zijn. Nee, dat is inderdaad. Nou, en en jij, de generatie van je ouders, hoe reageren die daarop? Want die Overleg, in ieder geval niet. Heb ik net gehoord. Maar, maar hebben die commentaar op dan hoe jij je leven leidt? Uh, ja, maar liefdevol commentaar. Ja, ja. ja en, de, en ik luister daar uh, ook nog naar. Maar dat, ook... dat zijn babyboomers, hè? 7, 8, ja. oh. je Dat woord moet je niet gebruiken. <lacht> nee, ja, maar ze kunnen niet aan het koken. En je hebt een generatie sociologen, Henk Becker, in ja, meerdere ja. leren sociologie. En die zou jou eigenlijk, geloof tot de pragmatische generatie. Uh, ja. uh, ben je pragmatisch? Zo van: uh, nou, als ik het nu kan bereiken, dan doe ik het nu. Nee, of... nee wat, en, maar dat is namelijk omdat ik ben opgevoed uh, de, door. Ja, je zei het B-woord, dat moet je nooit doen waar mijn ouders bij zijn. Worden ze zo uh, boos? Nou, babyboomers. Ja, maar lieve mensen, lieve mensen, kroos. Uh, <lacht> heb geen schande hoor. Nee, weet je wat het babyboomers heeft een uh, negatieve associatie. Dus babyboomers, als je tegen iemand van die leeftijd zegt, ja, dat is een babyboomer, dan lijkt het alsof je iemand direct... Uh, Zakkenverhoud. Ja, ja, zakkenver ja, ja, ja. ja, bestempeld in een hoek doet. Ja. Uh, terwijl uh, die generatie heeft ook uh, paden vrijgemaakt. Dat is bijvoorbeeld wel zo. Mijn Shit, vader ja. en moeder vonden het heel jammer dat ik was de eerste die kon gaan studeren. Zij hadden het altijd gewild en deden dat niet. Maar ik koos ervoor, dat is wel typisch iets tussen die twee generaties, om het toneel op te gaan. En mijn droom te volgen. En mijn ouders vonden dat destijds... geen vak. En die zeiden ook tegen mij... luister, wij mochten nooit studeren. Ons is het niet gelukt. Nu hebben wij die paden vrijgebaan... voor jouw generatie. En wat doe jij? ga je toneel Met je hoofd op? in de wolken. Ja, ja, ja. Dat is wel een typisch ja, conflict. Tussen ja. Is dat inmiddels bijgetrokken? Vinden ze dat je wel een vak hebt? Uh, ja... Nou, ja, ja. nou trots mag ik aannemen. Ja, ze toch? zijn heel trots. Apertrots. Maar, uh, maar het is, het is, ja, ze zien het wel als een vak. En je moest er ja. wel even over nadenken. Ik moest even denken. Ja. Ja. Want ze hadden <laughs> toch liever gezien dat je economie had gestudeerd of rechten of zo. Nee, economie is niet mijn ding hoor. Oh, nee, nee ja, wat dan, dan ook. Als je maar iets had gestudeerd in ieder ja. geval. Ja. Try out in Barneveld. Je zei net al, die opbrengst gaat naar de Filipijnen. Midden in de Bijbelbelt. Dat is leuk hoe je dat zegt, die opbrengst gaat naar de Filipijnen. Ja, ja, toch? Ja, klopt. <laughs> en, midden in de Bijbelbelt, hoe is ja. dat? Dat maakt niet uit. Maakt niet uit? Nee. Waar je optreedt? Het soort mensen wat in de zaal zit? Nee, dat is een, dat is een aanname natuurlijk. Ja, dat is een aanname. Ja. Dat is mijn maar, aanname. <laughs> aannames, maar waarom doe je tryout out in Parneveld? De meeste mensen doen dat toch in Amsterdam of zo? Nee, nee man, ik of, sta door het hele land. Ja, maar, maar je begint dan in Parneveld. Nee, ik, sta, ik, sta, ik leg het nog één keer. Of, <laughs> okay, snap okay. Even rustig Sorry. luisteren, Wim. <laughs> Sorry. <laughs> het is zo, ik, ik sta door het hele land. Ja. Gewoon van Groningen tot Maastricht. Maar een try-out is toch een eerste begin? Zo, een probleem, uh, zo, of ja, ja, ik try-out twee maanden ongeveer. En dan oh. gaat donderdag in première. En toevallig is de laatste try-out in Barneveld. Maar ik sta, ja, ik sta door het hele land. En dat vind ik juist ook het ontzettend leuke. Exact. Goed. Nou, als mensen een kaartje willen, dan kan. Twee luisteraars kunnen er eentje winnen. Moeten ze even naar de site dit is de Dag.nu en hun eigen genante moment. Ja, maar tot nu toe was delen. het allemaal niet genant genoeg. Wat het was, er nog, is het was gekomen, nog niet dus, genant uh, genoeg. Dus gaat u nog even uw best doen als u een kaartje wilt? Wij gaan ondertussen luisteren naar muziek. Dennis Kooler, goedemiddag, Hartelijk welkom bij dit is de dag. Goedemiddag. On, on, on, on, onlangs is je een nieuwe album uitgekomen. Foreign Affairs. Ja. Een beetje nieuwe weg ingeslagen, heb ik me laten mm -hmm. vertellen. Yes. Van de Jazz. Klopt dat? Ja, klopt. Dat is een uh, samenwerking met Erik Vloeimans... om er meteen uh, met de deur in huis te vallen. De trompetist? Uh, ja, klopt. En het is voor mij inderdaad een, uh, een beetje een, uh, een, een zijpad... omdat ik uh, hoofdzakelijk uh, albums maak in de... He, wat tegenwoordig een beetje de roots heet... Americana songwriter-stijl. Dus het is een beetje een ander ding... Ja, andere toon. Maar dat is gewoon omdat je jezelf ontwikkelt en niet meer die jongen die toen je, was, toen je 18 was, bijvoorbeeld. Precies, ja. Het ja. Is een, uh, ja. Muziek is natuurlijk een reis. Dus ik denk dat je ook moet proberen als muzikant om, om zoveel mogelijk open te staan voor, voor nieuwe uh, ideeën, nieuwe invloeden. Het lijkt wel cabaret. Dat ontwikkelt zich ook, heb ik gehoord. Van waar de titel uh, een Affairs? Um, nou, het slaat op een aantal dingen. Je zei het zelf net al, het is een, uh, een zijstap van hetgeen wat ik normaliter doe. Maar het is uh, ook um, heel erg verweven met de hoes. Uh, mensen kunnen dat nu natuurlijk niet zien. Maar op die hoes zie je zeg maar, een boom staan. Wat natuurlijk een symbool zou kunnen zijn voor groei. Als je dat zo wil zien. Um, aan de andere kant zit ik. Aan de, uh, de andere kant zie je zeg maar, het symbool van, van, van uh, Christus. Een kruis. Um, voor een vers is uh, in feite voor mij het... Uh, uh, uh, ik ik wil daar eigenlijk mee zeggen. Zoek het licht. Zoek het groeien in jezelf. Okay. Dus... Um, um, He, probeer te kijken aan welke kant van die groei je bevindt. En wat ga je voor ons spelen? Dit nummer heet Allies and Strangers. There's a good side and a bad side. I've seen both in my life, I've been on both sides. But I just can't stand the rain sometimes No, I just can't stand to face myself There are shadows and there's light Some things you can't deny no matter how you try As you stare into the void of life As you stare into that great divide Do you think it's worth it? Do you think it's worth the pain? To set out for the other To give our hearts and souls away In a deep dark forest Among the wolves and swines is where Sit around a great big fire And we tell each other of our lives There is success and there's failure I've seen both in my life I've been on both sides yeah. But it's nothing new to wolves and swines On rainy days when nothing rhymes It's worth it? Do you think it's worth the pain? Or should we even bother to give our hearts and souls away? They are allies and strangers. They both know the danger, so they walk the line, and they're blood and they're traumatized. And they hurt each other with their lies. And he says, and she says, they can't agree on what is best. But they lies they won't ever really feel alive as long as the other one controls their lives. van Dennis Straks om een uh, paar over drie horen we u nog een keer, dankjewel. Schrijver Alex Bogus, je hebt een boek geschreven over het leven van Sedax uh, Soares. Het uh, jongetje dat er ruim tien jaar geleden zomaar werd neergeschoten... bij een metrostation in Rotterdam. Laten we even luisteren wat er toen gebeurde. Ja. Er is immers een jongen van slechts 13 jaar doodgeschoten... die zich op dat moment met vriendjes bezighield met sneeuwballen gooien. Ik vind het heel erg. Hij was een goede vriend van me. Een aardige jongen in de klas, heel gezien... Ja, dat hij wordt doodgeschoten. Kwaad, verdrietig, machteloos. Andere woorden, we hebben er schoon genoeg van. Hij moest nog van alles meemaken in zijn leven. Hè. Hij, is, hij is begonnen met leven. Hij is 13 jaar. Is gewoon lieve jongen, wij goed mee om gaan. Een dood gewoon vermaakt. Dat hij met de dood heeft moeten bekopen. Het is gewoon vet zinloos voor een sneeuwbal alleen maar, ja. En dat is tegelijkertijd zo onwaarschijnlijk... dat dit de gemoederen tot op de dag van vandaag intensief bezighoudt. Nou, dit is, dit is absoluut. een draait natuurlijk iets, iets, bijna iets ergens. Kan je niet voorstellen. Ja, inmiddels tien jaar geleden. Ik denk dat veel mensen zich nog wel herinneren. Het was groot nieuws destijds. Wat bracht jou er toe om er nu nog een boek over te schrijven? Nou, het precieze moment uh, heb ik niet zozeer gekozen. Maar uh, toen het... Uh, Gebeurde was ik uh, volgens mij dezelfde leeftijd die Sarah nu heeft. En uh, ik was toen bezig met mijn tweede of derde man. De tv stond aan, het geluid stond zacht. En ik zag een uh, foto van een prachtig jongetje in beeld. En um, ja, dat gezicht ben ik nooit vergeten. En ik wist niet precies de toedracht. Dat kwam later pas. En uh, ja, net als zoveel met mij uh, was ik verbijsterd. En um, Ik heb toen alleen nog niet goed gerealiseerd... dat dat beeld en die geschiedenis zo lang bij me zou blijven. En ik heb altijd gedacht, als er een gelegenheid is... dan um, wil ik hier iets over schrijven. Ja, want Kan je zelf verklaren waarom het zo lang bij je is gebleven? Ja, dat weet ik dus niet. Ik weet wel dat ik zelf uh, toen vader was van een tweejarig jongetje. Die is nu twaalf. Dat is bijna de leeftijd die Sedda had toen hij uh, sneeuwballen gooide. En um, ja, ik denk dat... Iedereen zich kan voorstellen dat je op straat, als het sneelt, uh, buiten buitenspeelt. Dat je jezelf nog terug kunt brengen naar je jeugdjaren. En uh, dat je snapt dat je, uh, dat je buiten mag spelen. Ook al is het uh, iets later wellicht. Want ja, misschien is het er morgen niet meer. Dat is Nederland. Sneeuw, ja. ja. En uh, tegelijkertijd, als je dan een ouder bent van een kind... dan kun je, je ook weer voorstellen hoe het is... Uh, dat zo'n kind naar buiten gaat. En het is natuurlijk onvoorstelbaar uh, dat dit dan het gevolg zou kunnen zijn... van een uh, sneeuwballengevecht of een sneeuwballenpartijtje of hoe je het ook noemt. Ja. Je hebt het boek beschreven vanuit het perspectief van een oom van Cedar. Ja, een dat neef. Je... Ja, een, een, neef, neef ja, ja, een oom zeggen, of hij moest oom tegen hem zeggen. Nee, het was, het was zijn neef. Het was, het was een zijn volle neef, neef. Ja, oké. Okay. Ja. Um, dat was een taxichauffeur die je ontmoette? Nee, het is, uh, daarom is het ook gebaseerd op een ware uh, geschiedenis. Ah, dus de, ik heb het de, boek de, gelezen, maar dat is niet de uh, precieze werkelijkheid. Nee, de, de taxichauffeur is fictief. En, uh, dus het is een raamvertelling. En uh, de geschiedenis die hij dan vertelt... die is werkelijk zo gebeurd. Ja, want je hebt contact gezocht met mensen in de omgeving van Seda. Uh, ja, met zijn zus en zijn nicht. Dat waren mijn voornaamste contactpersonen. Was dat moeilijk? Uh, het was moeilijk om uh, contact te krijgen aanvankelijk. Het is... Uh, de familie Suarez is uh, om alle begrijpelijke redenen media schuw. Ze zijn er niet op uit om steeds de media te zoeken. En, um, dus toen het contact eenmaal werd gelegd... en ik legde uit wat mijn bedoeling was... Uh, hebben ze eraan meegewerkt. En dat contact werd ook uh, warm en hecht. Maar de gesprekken waren vooral uh, emotioneel heel zwaar. Mm. Mm. En uh, ja, dat heeft ook mij aangegrepen. Mm. Wat was het voor Jochie? Uh, daar was letterlijk nu niets op aan te merken. En uh, Serre was een jongen die deed de MAVO. En uh, zijn cijfers, zijn rapport was goed genoeg voor de HAVO. Dat waren ook de laatste gesprekken die hij toen had met zijn Mantrix. Dat hij graag naar de HAVO wilde. Um, hij was een talentvol voetballertje. En uh, dat was ook het enige wat hij heel graag deed... En zijn toekomst lag nog open, dus het was niet zozeer dat hij al een, een, een heel doelgericht toekomstbeeld had van dat wil ik worden. Maar net zoals zoveel jongetjes in die leeftijd um, droomde hij ongetwijfeld van het feit dat hij ooit heel ver zou komen met, uh, met voetballen. En die kansen lagen daar wel. Er was interesse vanuit uh, uh, Feyenoord waarschijnlijk om hem... Uh, ja, te selecteren ja. voor de, de jeugdselectie. Je hebt ervoor gekozen om in het boek vooral te schrijven over zijn leven... meer dan over zijn dood. Ja. Wat is de reden voor die keus? Omdat ik vind dat je, uh, zeker als uh, zo'n jong leven... Uh, ja, dat het niet ouder mocht worden, moet je vooral dat leven vieren. En Zetter uh, was een mooie jongen. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je het leven viert in plaats van uh, dat je... Stil blijft staan bij, bij de ellende. Ja. En, uh, wat overigens niet betekent dat uh, ja, het boek ook niet meteen uh, dat ik daarmee wil losmaken, dat het uh, zogenaamde zinloos geweld, wat steeds als een soort van incident wordt gezien, weet je wel, het is een incident. Nou, ik geloof daar uh, al lang niet meer in. Er is geen sprake van een want, incident. Want weten we iets meer over de reden waarom hij doodgeschoten is? Nee, uiteindelijk niet hè? Nee, de dader die is, uh, er was een verdachte. De Verdachte is uh, veroordeeld voor de Rotterdamse rechtbank en vrijgesproken voor het Hof. En uh, een reden is nooit gegeven. Nee. geen gebrek aan bewijs of zo? Dat hij vrijgesproken is? Uh, de getuigenverklaringen uh, zijn ingetrokken. Dus het, het was een angstaanjagende figuur? Zeg ik je nou even op mijn eigen titel? Het was een, uh, het was, het was nogal aan... een intimiderende ja, persoon. Ja, ja. ja. Het opmerkelijke van dit boek is dat jij het op je website hebt gezet... en dat iedereen het gratis mag downloaden. Ja. En dat is inmiddels 13.000 keer gebeurd in de afgelopen vijf dagen. Ja, sinds ik uh, laatst heb gekeken is het 13.000 keer gedownload. En uh, ik sprak met mijn uitgever en toen kregen we het eigenlijk over het boek... en de plannen die je kunt bedenken als je als een boek uh, op punt staat om uit te komen. En toen bleek uh, dat boekhandels het zeer mager hadden ingekocht. Nou ja. En ik heb gesprek gevoerd met die familie. Ik heb gesprek gevoerd met zijn zus. Ik heb hard aan het boekje gewerkt. Uh, ik vond het volstrekt onaanvaardbaar... Dat, uh, dat dit verhaal dan niet bij meer mensen terecht uh, kan komen. En toen dacht je, dan nou geef ik het weg. Ja. Niet goed voor de verkoopcijfers waarschijnlijk. Nee, mijn uitgever was er ook niet meteen gelukkig. Maar... <laughs> ze, uh... wat doe je nou? Nou ja, hij... Uh... Hij zei niet meteen ja, dus daar was wat uh, overtuiging voor nodig. Maar uiteindelijk heeft hij het wel volledig aan mij gelaten. Dus ik heb het ook volledig uh, op eigen titel gedaan. Dus ik heb zelf een webpagina uh, gebouwd of gemaakt voor mijn website. En, en daar is het nu gratis op uh, te vinden. Wat hoop je dat ermee gebeurt? Wat dat losmaakt? Nou, ik hoop dat uh, dat verhaal overal terechtkomt. Ik hoop dat het bij leraren Nederlands terechtkomt. Ik hoop dat het bij leraren maatschappijlid terechtkomt. Ik hoop dat het onderwerp uh, op een agenda komt te staan. Dat zinloos geweld niet alleen maar iets is wat incidenteel gebeurt, weet je wel. En elke keer in de media gaat men in op een, op een desbetreffende zaak. Maar het is iets chronisch. En als, als, als ik een gesprek kan aanjaag op deze manier en uh, daar iets aan kan bijdragen, dan is dat leven niet voor niets geweest. En dan uh, bestaat het. Ja, wat is de website? www.alexbogers.nl ja, we hadden gevraagd aan luisteraars of ze een kaartje wilden voor Zakenroof. En dat wilden ze natuurlijk. Twee gênante verhalen zijn er uitgekomen. Luisteraar Inge, al hardop klagend in het filmtheater over de belabberde rotfilm. En weggegooid subsidiegeld, kwam ik er na enkele minuten achter dat de regisseur in de stoel voor me zat. <lacht> nou, die mag wel een kaartje. En nog eentje, nog erger. Luisteraar Kees Wouw meldt dat er voor een klas vol pubermeiden. een onderbroek van de vorige dag uit zijn broekspijp viel. Nou, oh, die mag ook, hè? Mooi. Ja. Klassieker. Klassieker? Prachtig. Goed, die krijgen allebei een kaartje voor de theater de voorstelling van Sarah Kroos. En uh, zometeen na drie uur schuift hier wetenschapper Hans Klevers aan. Hij gaat een dreamteam leiden tegen de ziekte kanker. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.